Inspecteurs zouden nu volledige toegang krijgen tot de Iraanse kerncentrales. In daarvoor wordt het grootste deel van de sancties tegen Iran opgeheven. Het VN-wapenembargo blijft de komende vijf jaar nog wel van kracht. Pakketbezorgers voeren actie bij vestigingen van PostNL. In Goes en Ridderkerk blokkeren ze de uitgangen van sorteercentra. De zelfstandige pakketbezorgers zijn het niet eens met de uitkomst... van de onderhandelingen tussen PostNL en vakbond FNV... Die hebben afgesproken dat zelfstandige bezorgers in dienst kunnen komen van PostNL. En bezorgers die dat niet willen kunnen een hogere vergoeding krijgen. Maar de actievoerders vinden de afspraken te mager. In België is er verblijfsvergunning ingetrokken van een radicale imam. Volgens Belgische media is het een Marokkaans-Nederlandse man uit Dison in de buurt van Luik. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden.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 Een politie wordt voor de zegt verrast te zijn door de video... en geeft aan dat dat zeker niet de manier is... waarop de politie met verdachten omgaat. De stand was een jongen van 13. Die was aangehouden omdat hij een valse identiteit had opgegeven. Het weer, veel bewolking en wat regen of motregen. In het noorden kansen op het zonnet het wordt ongeveer 20 graden. Morgen bewolkt en een bui en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. tussen Gorkem en de Afrit Leerdam 4 kilometer verbergingswerkzaamheden. Verkeer richting Tiel kan vanaf het knopend Gorkum beter omrijden via de A27, de A59 en de A2. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 even na vier uur. Welkom terug bij Zandvoort op zondag. Nog één uur te gaan, Albert Jan, met daarin de volgende onderwerpen. Kwart over vier luisteraars, uiteraard Pit Report... met nieuws uit de Formule 1. En zelfs nieuws, dat gaat een aantal jaren terug... maar is nu weer actueel. Daarover meer om kwart over vier tijdens ons Pit Report. Uiteraard om half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam WOSH. En uh, liefhebbers voor het gedicht van de week. Ja, ik had het eigenlijk gisteren moeten doen. Ik zei het al in het begin ja. van het programma... Uh, maar omdat we dus een Duits weekend hebben in Zandvoort, hebben we gisteren toch een Duits gedicht gedaan. Maar het gevoel zal er wel zijn. En het, de, de titel van het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf is Zomergevoel in Zandvoort. Een aanrader voor de liefhebbers van het item: gedicht van de week. Uh, ja, de turbulentie rond de DTM is, ligt achter ons. De ploegentijdrit uh, is, is in volle gang. En ook de finale uh, op uh, Wimbledon tussen Djokovic en Federer is uh, aan de gang. Maar daarover natuurlijk meer over gedurende de komende uur. En natuurlijk veel muziek. Ja, en ik ben heel benieuwd naar jouw uh, Formule 1 nieuws. Heeft dit iets uh, te maken met uh, tanken of niet? Nee, met Fangio. Fangio? Fangio? Fangio. Een hele oude... Uh, een legende in de racewereld. Oké, okay, nou we horen het straks bij het Formule 1 nieuws op CFM Zandvoorts. En natuurlijk tussendoor door heerlijke muziek zo op de zondagmiddag. waaronder deze van Laura Brannigan. vanuit Zalvoort. Een hele goede middag hier door de Laura Brenneken in de Self Control. Ja, wil je trouwens meekijken in de studio aan de tolweg Tina hier in Zalvoort? Ga naar even internet naar www.zfm-live.nl Into the disco scene. Zitten we op deze zondagmiddag helemaal into the disco, hè? Ja. Als eerst door de Laura Brenneken in self gevolgd door deze van Now Rodgers. En uiteraard groep Ziek. Niet te vergeten, en hun nieuwe single die heet I'll Be There. Het is tijd voor het Formule 1-nieuws Pit Report met Albert-Jan Vos. GFM, Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, met uh, toch wel uh, opmerkelijk nieuws, uh, Albert-Jan. Ja, maar eerst even, uh, even, nog even, even snel de schakeling door naar Wimbledon Center Court. Uh, de eerste set is uh, verspeeld, om het zo maar te zeggen. En die is in een tiebreak gewonnen door Djokovic met 7 tegen 6. En momenteel is de stand 3 uh, tegen 2 in het voordeel van Djokovic met federen aan servers met een stand van 40-15. Uh, dus het gaat gelijk op. Alleen moet ik zeggen dat de tiebreak in de eerste, de eerste set een duidelijke overwinning was voor Djokovic. 7 tegen 1. We houden nu op de hoogte. Goed, pit report. Ja, we gaan even wat terug in de tijd. Het lichaam van de Formule 1-legende Fangio wordt opgegraven. Het lichaam van de 1995-overleden Argentijnse racelegende... Juan Manuel Fangio moet worden opgegraven voor een DNA-test. Een Argentijnse rechter heeft dat bepaald over de claim van een man... die zegt dat hij de zoon is van de vijfvoudig kampioen in de Formule 1. Fangio is een van de grootste racers uit de Argentijnse geschiedenis. Alleen Michel Schumacher haalde meer titels in de Formule 1. Zeven, om dat te weten. De autocoureur overleed op 84-jarige leeftijd... en was nooit getrouwd en officieel nooit kinderen gekregen. De 77-jarige Oscar Espinoza, die heeft er dan lang over moeten nadenken... zegt dat hij is geboren uit een relatie van zijn moeder met Fangio in de jaren 50. De coureur ligt begraven in zijn geboorteplaats... in het zuidoosten van de provincie van Buenos Aires. Wat je al niet doet, hè? Heeft hij geld nodig? Ik denk het. 77 jaar. Ik ben de zoon van... Goed, terug naar de huidige tijd. En dan gaan we vast vooruitkijken naar het uh, Formule 1-kalender in 2016. De internationale autosportfederatie, de FIA... heeft uh, afgelopen vrijdag de officiële Formule 1-kalender... voor volgend jaar bekendgemaakt. De kalender bevat liefst 21 races, meer dan ooit tevoren. Het seizoen begint voor Max Verstappen en zijn collega's... op 3 april met de Grand Prix van Australië... en eindigt op 27 november 2016 in Abu Dhabi. Nieuw op de kalender is... Uh, de Grand Prix van Azerbeidzjan op 27 juli in Baku. Verder is de Grand Prix van Maleisië verhuisd van april naar september. En de Grand Prix van Rusland van oktober naar mei. Dan nog nieuws van het front van de McLaren. McLaren-teambaas verhoogde de druk op Honda. McLaren-teambaas Eric Bouillier heeft de druk op de motorleverancier Honda verhoogd. Boullier ergerde zich aan de rigide bedrijfsvoering... bij het in de Formule 1 teruggekeerde merk... waar een klassiek Japans werksfeer heerst. We moeten die van die flauwe kul af, klaagde de Fransman tegen motorsport.com. Als je in de Formule 1 zit, moet je werken volgens de standaard van de Formule 1. Of je nou Afrikaans, Engels of Japans bent. Duidelijke taal van McLaren's teambaas. Tot zover. Tot zover het Formule 1 nieuws bij CFM. Ja, we gaan weer een uh, lekkere dansbare plaat draaien. Een van de grootste hits van dit moment, wat mij betreft in ieder geval. Ik weet niet of je er ook zou denken, maar goed. Ja, ik vind het ook goed. Ja, ja nee, is mee? Is helemaal, mee. Okay. helemaal mee eens. Hier is Listen B en Save Me. Here beside you Want so much to give you This love in my heart We gaan 24 uur per dag door. Zelfs in de nacht, Albert-Jan. Gaan we gewoon door? Jazeker. Daar dan hebben we Willem Bruijs voor, hè? 30 en, op 31 juli. De zinderende, 7 uur. De zinderende zomernacht. De zinderende Met zomernacht. Niemand minder dan Willem Bruis. Zo is het maar net. <lacht> Live. Goed, tussentijdje: Wimbledon Center Court. Uh, momenteel is de stand in de tweede set 5 tegen 4 in het voordeel van Djokovic. En Vedere is aan opslag. Uh, nog zoals gezegd, de eerste set is gewonnen door Djokovic met 7 tegen 6. Met een beetje zo kan het nog wel een latertje worden. Even kort, voor half vijf nog even een golfbericht. En daarvoor gaan we naar Schotland. Joost Luiten uh, die speelt daarin uh, mee. Het is allemaal in de voorbereiding naar de volgende, volgende week... de grote masters op St. Andrews, de klassieker. En uh, alle grote jongens doen daaraan mee. En Luiten, die op dit moment... Uh, van, ja, laten we zeggen, vanaf de eerste T-box gaat starten. Starten van een gedeelde derde plaats. Zo? Hoe? Ja, ja. Hij heeft een goede dip gehad, maar uh, hij is weer uh, redelijk uh, goed terug. En hij, momenteel, hij staat momenteel op gedeeld derde plaats met min 10. En de leider staat op min 12. Dus dat belooft nog een spannende vierde dag te worden daar in Schotland. Zo meteen het dier van de week. Wat kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Eh, uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar...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 I'm not a to do.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 Ik keer in spanning aan het wachten op het geluid van het. De... Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen. Nee, me ver verre van het playen. dus speelde het op zeven. Vroeg om een eerste deed ergens in een pittoresk café. Zo gezegd, kwam ze rustig aangewandeld. Een overduidelijk geval van elegantie. De tijd trok zich vrij weinig aan van ons, tot de tent en ik zei: hey, ik zie je later nog. Ze lachte namens, zei ik wil nog niet vertrekken. Een paar uur later zei ik tegen haar: slaap lekker. Lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Is wat ik zei tegen haar. jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Is wat 40 maanden, waarbij ik elke nacht voor het slapen gaan die zinnen halen.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 Lekker. Slaap lekker. Jee, hey, is wat ik zei tegen haar. Slaap lekker dingen, want jij is lastig. Nog meer jij, is fantastisch toch? Ja, daar zijn die zondagmorgens altijd goed voor, hè? Lekker slapen. Lekker uitslapen, over het Jan. En een heerlijke ZFM, jazz. Nee? Zo is het, tussen 10 en 12. Nee, Niet juist. te vergeten. Vanmorgen, Soro Duif. Ik heb er weer van genoten. Jij ook? Heerlijke muziek. Lekker. lekker uh, je had we, uh, en, uh, ja toch? Groeners. Wat Dixie Dixidex. En slaap lekker ding. Café van de Vier. Ja, hij zingt het. Dus Het is uh, twee minuten overal vijf. Tijd voor het uh, dier van de week. En die luistert naar de naam Woosh. Woosh is een prachtige poes die even de tijd nodig heeft om aan je te wennen. Met heel veel liefde en geduld komt ze naar je toe... en als ze je eenmaal vertrouwt, is ze niet meer bij je weg te slaan. Dan wordt ze ineens een echte knuffelkont. Ze is een binnenkat, maar wil wel graag af en toe op het balkon. Ze drinkt graag uit de kraan en ze slaapt graag op bed. Woesh kan niet zo goed omgaan met soortgenootjes... en dus zoekt ze een huis voor haar alleen. En het is een prachtige foto in de Zandvoortse krant van deze Poes Woesh. Poes poes, Poes En uh, waar verblijft de Woesh momenteel? Woes? verblijft momenteel in het dierenthuis Kennermeland. Kees op straat 5, geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Of kijk ook even op internet www.dierenthuiskennermeland.nl. Want ook Woesh verdient een thuis. En de foto van Woesh kan je ook terugvinden op de CFM-app. Dan weet je dat maar. We gaan op naar het gedicht van de week. Zo dadelijk om kwart voor 5. Drink some margaritas by some blue lights. Listen to the Mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?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 Listen to the maure, you play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water in the Mexican sky. Drink some margaritas by sweet blue light. Listen to the maure play at midnight. Are you with me? Dit is 25 jaar ZFM. I'm the mama! What met deze, Ja, heerlijk. Ja, de Pesadina, sorry. En uh, Tributes, rijden. Right het is tien uh, minuten uh, voor, tien uh, over half vijf. <lacht> ja, Ga ik ook op beginnen met die tijden. En ja, dus, dan dadelijk gaan we het gedicht uh, van, de, van de dag doen. Maar eerst nog even een uh, golfberichtje. Ja, en dat heeft alles te maken met het uh, aanstaande KLM Open... op de Kennemang Golf and Country Club. Wat dat uh, komt er weer aan. Van 10 tot en met 13 september verspeeld zal worden. En uh, golflegende Tom Watson komt naar het KLM Open. Achtvoudig majorwinner Tom Watson doet in september mee aan het KLM Open. Het golftoernooi op de Kahneman uh, Golf Club en Golf Country Club in Zandvoort. De organisatie heeft het afgelopen week bekendgemaakt. Voor toernooidirecteur Daan Slotter was het een lang gekoesterde wens... om de 65-jarige Amerikaan naar het KLM Open te halen. Hij is een van de grootste golfers van onze generatie. Het was waarschijnlijk ook de laatste kans om hem op onze golfbaan te laten spelen. Uh, Tom Watson begon zijn golfloopbaan in 1972 en, wo en won maar liefst 71 toernooien. Ook voormalig winnaar Joost Luiten zal natuurlijk tot de deelnemers behoren. De enige Nederlandse speler op de Europese Tour... eindigde vorig jaar op het KLM Open als vijfde... en is er natuurlijk op gebrand om het succes van twee jaar geleden terug te halen. Verder is de komst van een aantal andere grote namen al zeker. Publiekslieveling en kanshebber Miguel Angel Jiménez... is zeker weer van de partij, net als Robert Carlson en Andy Sullivan. Het KLM Open schrijft vast in uw agenda wordt gespeeld van 10 tot en met 13 september. Dat gaat weer een heel mooi toernooi worden. Zometeen ook een, een mooi gedicht van de week. Nog even terugdenken aan het gedicht van uh, gisteren, Albert-Jan. Ja? Ja, <laughs> Dat was een heel mooi uh, Duits gedicht. Ja, klopt. Ja, dat klopt. En dat uh, deed me aan dit plaatje denken. Hoe kom je daarbij? Ja, ja. Roger Cicero, vrouwen rekenen die wet. Schon in der Schule, die jongs haben gelacht. Doch meer hat's überhaupt nichts ausgemacht. Sie war so süß, ihre Beine so lang. Bin fast ein Jahr in ihren Ballettkurs gegangen. Als ik erfuhr, dass sie auf Umweltschutz steht, heb ik, nein danke, auf mijn Parker genickt. Dat had sie damals alles nicht interessiert, doch seitdem weiß ik, wer die Welt regiert. Wie sie gehen und stehen, wie sie dich ansehen.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 Wie sie dich ansehen. Und schon öffnen sich Tarn, schon Herz. Het is maar even dat je het weet, hè? Mevrouw en in die wereld. Dat was de singel van Roger Cicero. En dat, uh, ja, nadeel van het gedicht van gisteren... het gedicht van de dag. Maar vandaag hebben we ook weer een mooi gedicht voor je. Ontspannen wandel ik langs de boulevard. Ik ken de mensen en ik groet ze graag. Hé, hey, hallo en hoe het met ze gaat. Ik zeg relaxed wat het zonnetje doet vandaag. Ik parkeer mezelf alvast. Pak een terrasje en bestel een glaasje witte wijn. Dat, dat is hoe ik mij nu voel. Geen stress, gewoon lekker lui in mijn stoel. Van Zandvoort-Zuid richting het circuit loop ik door het zand zonder schoenen aan. Bovenaan de duinen zie ik heel veel scooters staan. Ik heb een lach op mijn gezicht... en ben voor dit Zandvoortse zomergevoel gezwicht. Als zo'n dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt... zorg dat je ontspant. Vroeg richting Zandvoort... En natuurlijk richting strand Overal in Zandvoort heerst het zomergevoel Op de barbecue staan de coteletten. De geur hangt in de lucht, oh zo lekker Kijk, de disco's is vaak een grote trekker Maar een strandfeest vind ik persoonlijk vetter Spannend geklede dames Op zoek naar een man met een beetje status Geen verhaaltjes This side up. Schitterend als juwelen plaatjes. Lopen ze rond. En die jongen, die jongen weet niet eens wat hem overkomt. Het is de zomerzon. De vibe is hot. Zorg dat je er bent op de juiste spot. De zon maakt plaats voor de volle maan. Tijd om te dansen en los te gaan. De DJ zorgt voor een plaat... En de party babes staan ook paraat. In de avond gaan we verder feesten. Alle pappies en mammies bouncen op de beat. In de avond blijven we feesten. Alle pappies en mammies. Iedereen geniet. Als zo'n dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt... zorg dat je ontspant. Vroeg richting Zandvoort en richting het strand. Overal. Overal in Zandvoort eerst het zomergevoel. Wat een mooi zomergedicht Albert Jan. Ik ben er stil van. Ik ook. Jij ook hè? Ik ook. Je had het over de zomerzon. Nou, het komt goed uit. Yeah. <laughs>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 Perfect, achter hè? Achter het uh, mooie gedicht van de dag uh, bij CFM. En het zonnetje dat de dromen. En het zonnetje dromen we erbij. Die ja. dromen we erbij, die hadden we gisteren. Dus uh, helemaal niks te klagen vandaag. Nee toch? Nee hoor. Jorden, hoorde Mike Danes, zijn nieuwe single die heet Zomerson. Heeft, CFM TV. Ja, ja, ja, ja, klopt. Ja. Uh, hij was op vakantie. Hij en was maar, op vakantie, maar... Uh, en dan hebben, we, dan hebben we natuurlijk ook onze collega Roel. Roel, welkom uh, thuis, zou ik bijna zeggen. En aan komende vrijdag gaat het weer beginnen. CFM TV. Gaat hij weer beginnen. Dus de, voor de tv-liefhebbers... Uh, elke vrijdag tussen 10 en 12. CFM TV. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV Gfm, textv, op kanaal 45. <tie> Elke vrijdagmorgen dus live ZFM TV op kanaal 40 digitaal via SIGO. In deze houd ik ook nog uh, gisteren aan je beloofd, dus belofte maakt schuld. Hier is beloofd samen met de County Cross en de Holiday in Spain. Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen. Zij heeft flessen vol tequila en flessen vol gin. En dan neem ik mijn gita mee en mijn gouden ring.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 in Spijn. Met dat zielige verhaal van die schoenen, Albert Jans. Ja. Blijft echt wel zitten. <laughs> Oké, okay, het zit er alweer op. Ja, en het is zinderen spannend op uh, de Center Court uh, in Wimbledon. Hebben we het dan over. Het heilige gras. Tussen Djorkovic, uh, de nummer 1 van de wereld, en Roger Federer, de nummer 2 van de wereld. Want in de tweede set staat het 6-6, dus het is weer tijd voor de tiebreak. En momenteel staat het 9-8 in het voordeel van Djorkovic. So. Federer is weer aan service. Uh, ja, dus ik, uh, de eerste zet natuurlijk 7-6 in de tiebreak naar Djokovic. En uh, Federer uh, maakt nu weer gelijk in de tiebreak, 9-9. Dus tennisvrienden en luisteraars, dat wordt een latertje. Zoiets dat nou, snel, wij, uh, wij zijn klaar. Ja, de wielrenners zijn nog niet klaar, die gaan nee. ook nog even door... En verder, er wordt nog gegolfd in Schotland... en Luiten heeft echt uitzicht op een goede eindklassering... en een goede voorbereiding op het volgende week te houden... British Open, live van de heilige gronden van Sint-Andrews. Wij gaan zeggen tot volgende week zaterdag. Santsvoort op zaterdag. Het was weer een feestje, op. Zo is het. Dag. Doei, doei.